Op Sint Maarten werden een paar daken van kleinere huizen geblazen. Verder werden vooral bomen ontworteld en wijden reclameborden weg. In verband met de orkaan golden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo was er op Sint Maarten een uitgaansverbod. En ook op de andere bovenwindse eilanden waren scholen en winkels gesloten. President Obama voert met nieuwe sancties de druk op Noord-Korea op. Hij zal Noord-Koreaanse tegoeden bevriezen. Om welke tegoeden het gaat is nog niet bekendgemaakt.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 Is de zomer van ZFM Met, Met nu Golden ZFM To see if it was safe outside. And a little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a If a God touch, she's gonna make it through the night. She's gonna make it through. God that is gonna make it. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help, Daan, je verrast me gewoon Ja, aan goed hè, wat gezellig <laughs> ja. hè? Ik zat met de uh, schilder van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja, dat weet over ik Over gisteravond. Ja. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was dat bij je gezellig of niet?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 Erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En uh, laten we zeggen: van uh, laten we het volgende doen Dan. We gaan gewoon een hele gezellige avond maken. Jawel, zeker. Rubberen Robby is erbij. Ja. Daan is erbij. Dat ja, is goed. <laughs> Rubberen Robby. <laughs> Jammer. Ja, we, echt wel. We gaan hem lekker draaien, joop. <laughs> Oké, okay, Volgende we dus Fleet of Mac. Oh wel. part 1 en 2.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 Ja, ja, Joop. heerlijk hè. Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijmelen, dan. We gaan hier, we swingen onze pamp uit hier ook. Nou, ik vind ik ook weer overdreven. Ah, ja, wel man. <laughs> het is wel lekker eigenlijk in ieder geval op, man. Laten we heel eerlijk ik, ik zie Pop. jou swingen hier ook.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 Up to the skies and sea, I'm just a poop boy, I need no strength, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't rip. Really killed a man put a gun against his head pulled my trigger knife you do the part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 Zeg het, maar. het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het uh, volgende programma. die uh, beginnen een beetje. Knokkend uh, ja, en kijk ze nou staan ze stoere boys. beginnen hier uh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Uh, uh, helaas, <lacht> voor jullie zal ik er niet naar luisteren. <lacht> de muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan het door met de nummer. Ja, echt voor de Daanse vader. Uh, uh, niet per se zo uitgezocht, maar hij vind, ik denk dat hij het uh, geweldig vindt. Het uh, zijn de Temptations, een groep uit uh, 19, ja, we zijn in jaren 60. Uh, een van de eerste soulbands Bands uit Amerika. En het nummer geweldig. Papa was a Rolling Stone.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 hung her head and said, son. Papa was a roll of snow. I'm for preaching Talking about saving souls And all the time leeching